Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Koningsdag wordt zoveel mogelijk digitaal gevierd. De koning en de koningin gaan op 27 april wel met hun kinderen naar Eindhoven. Maar ze gaan daar in een studio zitten en krijgen daar een programma voor geschoteld. We zijn sterk hier in deze regio op het gebied van mobiliteit. Dus we zullen in een caravaan de mooiste voertuigen van wel eer laten zien van de DAF, zelfs een koninklijke DAF met rieten interieur naar de Lightyear, de Solar Driven Car. Voor het programma wordt iedereen getest op corona. De gemeente Eindhoven roept op om de verjaardag van de koning niet in de stad te komen vieren. Grote politieactie in de provincie Utrecht. Agenten vielen panden binnen in Montvoort, Haastrecht, Ameyde en Kapel. We deden onderzoek naar een crimineel samenwerkingsverband. Nou, dat onderzoek dat heeft uiteindelijk opgeleverd dat er zes mensen zijn aangehouden. De verdachten zaten waarschijnlijk in de drugshandel. Er zijn wapens, dure auto's en een speedboot in beslag genomen. Motoragenten hebben afgelopen weken... Afgelopen week een man in het donker van de snelweg geplukt. Hij reed achteruit op de A50 met op de achterbank drie jonge kinderen. De man zei dat hij een afslag had gemist. Hij krijgt een boete. En jonge mensen in Zeeland willen vaak graag blijven wonen en werken in het dorp waar ze zijn opgegroeid. Maar dat lukt niet, omdat er geen betaalbare huizen zijn of werk dat bij ze past. De TU Delft heeft daar onderzoek naar gedaan. Zo wil Joep van 25 ook wel eens zijn ouderlijk huis verlaten. maar ja. Dat de bedragen heel hoog zijn voor een uh, uh, jong iemand die uh, nog niet heel lang werkt. En de, huurwoningen, de huur ook veel te hoog is. Waardoor het heel moeilijk is. Volgens de onderzoekers zijn er ook maar weinig banen voor jonge mensen die bij de overheid willen werken in Zeeland. En dus verlaten ze de provincie, terwijl ze dat eigenlijk niet willen. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Ook morgen is het zonnig en nog wat warmer, 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De N231 Alfa aan de Rijn Amstelveen is in beide richtingen dicht bij Schiphol door technische problemen.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 ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, lieve luisteraars. Welkom terug. Twee uur van deze lunchroom op uh, 30 maart. Het, uh, de dag dat de zon zo lekker uitbundig schijnt buiten. En luus aan de andere kant van het scherm zit. En ik achter de knop en de muziek. Uh, Twee uurtje, wat gaan we doen? Ja, we gaan het weer nog even doen. luus had een lekker recept, had ik begrepen. En Luz, ja, ja, ja toch? Ja, ik heb nog ergens een receptje staan. Oké, okay, en namens misschien dat we nog andere nieuwtjes te melden hebben. En uh, uiteraard uh, wat we geregeld doen. Lekker muziek draaien, en we beginnen met deze oh, Yeah, but I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, yeah. Is the last one that we, uh, that we do it. Yeah. There we go. We have a winner. Oh, you know. Ja, dat was Amy, Amy Winehouse oh, en uh, Mrs. Jones. Oké. Okay. En uh, we gaan uh, we elke week doen een artiest van de Dag. Uh, we hebben twee nummers. Ik begin vast met het eerste en daarna mag uh, Luzen het hele mooie verhaaltje vertellen over deze zanger. I swear Swearing het eerste nummer was we daar vandaag draaien van onze artiest van de dag. En u hebt het ook al meerkend. Meer Voor we het tweede nummer gaan draaien, gaat Luce eventjes een kleine biografie vertellen. Ja, een klein stukje. Klein stukje. Want het is zo'n bekend persoon, dat weet iedereen eigenlijk wel. Okay. Zijn naam is voluit Erik Patrick Clapton. Hij is geboren in Ripley, in, Surrey uh, in Engeland. In het graafschap, uh, in het bestuurlijk gebied uh, Guildford. En uh, Clapton werd geboren als zoon van een. Uh, 16-jarige Patricia Molly Clapton... en de 25-jarige Canadese militair Edward Walter Fryer... die in Engeland was gelegerd. Uh, Fryer keerde nog voor Clapton's geboorte terug... naar zijn echtgenoten in Canada, keurig netjes. Omdat zijn moeder uh, nog erg jong was... werd Clapton opgevoed door zijn grootmoeder Rose... en haar echtgenoot Jack Klepp die de Stiva vader was van Clapton's moeder van Patricia. Zijn moeder, die doorging voor zijn zuster, trouwde met de Canadese militair Frank McDonald... en volgde haar echtgenoot naar Duitsland en later naar Canada. Onterecht wordt soms gesteld dat Erik een achternaam Klep heeft van zijn grootvader. Uh, vervolgens heeft hij uh, bij de Yardbird gespeeld... Uh, en. Uh, de Yardbirds was een Britse rockband uit uh, de jaren 60 En de band, die band is vooral bekend omdat drie van de beroemdste gitaristen Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page... hun carrière bij de Yardbirds uh, begonnen zijn. Uh, en jij hebt het volgende nummer. Ja, Dat is het is een heel, heel bekend. Mooi nummer. En, uh, schitterend, daar komt hij dan. En in overpijnzing had ik eigenlijk het gevoel... van stel nou dat deze Erik gepakt wordt... als uh, bij een winkeltiefstal. En ik heb die vraag gesteld om dus, laat we aan zijn naam veranderen in Erik Kleptenman. Maar dat wist dus niks. Van, nee. oké. Okay. Nee. Nee. Nou ja. Volgens mij gaat hij dat ook helemaal niet doen. Oké, okay, we gaan even lachen, denk ik. En uh, wat doen we met Herman Bekien? Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Dag, heren. Mevrouw. Goedenavond. U bent hey. vanavond, onze tienduizendste bezoekster. Haar in mijn bek. <lacht> Pissal. Tenminste. Hey. Hey. Mevrouw, misschien mogen we voor de goede Het gevoel uite... van warmte, dat je doorvoelt. Als je er staat dat je er bent. Het geeft iets teweeg <lacht> van brengen. Ja. En dat je er ook tegen... Ja, mevrouw, maar misschien... Hey. mogen we... Mevrouw, misschien mogen we even uw kaart zien. Voor ja, mijn orde. zoon heeft de kaart. Ja, Anton. Dan moet uw zoon je kaart Hij zit staan. achterin, die WW'er. Achter... Anton, steek hem even omhoog, jongen. Anton? Ja, alleen de kaart natuurlijk. Ja, doe maar weer dicht, Anton. We hebben ja, het gezien. Er wordt al zoveel gestolen. Ja. Mevrouw? Gefeliciteerd. Ik zal me even voorstellen, mijn naam is mevrouw van Glunderen. Nieuwlichtstraat 27 in Soest. Telefoon een groene. Als u bellen wilt, mijn fiets staat altijd buiten. En eh, Vrouw Gründeren, van harte gefeliciteerd. Hoe ja. bent u hier vanavond eigenlijk zo verzeild geraakt? Ja, nou, we waren in Loosdrecht verzeild. Oh. En toen had mijn zoon kaarten. Oh. Ja, Leuk. hij was aan toepen namelijk. <lacht> en toen zegt hij, ik heb ook nog andere kaarten en mijn schoondochter zou eigenlijk meegaan. Eh, ja. Maar die was moei. Oh. Ja, die is, die is altijd moei. Nou, dat kan natuurlijk. Ja, ook als het niet moet worden. Ja. Sorry mevrouw, maar dat vind ik toch een beetje gênant. Ziet u het verband niet of zo? <tie> nou. Dus het was wel mooi, ze was moeier, daar kon ik mee. Wat een geëmmer, inderdaad, hè? Inderdaad, ja. ja. Ik vind het wel een beetje geëmmer, inderdaad. Ja. Ik <tie> blijf er zo wat in, zeg. <tie> ja. Ja, leuk. Ja, en dus... wat ik ook wel ja. erg leuk vind, dat zijn dus uitjes. Ja, ik ben gek op uitjes. Oh, je bedoelt uitgaan? Nee, haché. Oh. Ja. Ja, ja. Maar... Nou had ik je even bij een bekend zoutjesmerk, hè? Ja, ik mag geen reclame maken, vergeet het. Ja. Ja. Ja. ja. Nee, we hebben laatst namelijk nog een avond van de manse zaak gehad. Ja. Ze gingen toch dicht. Ja. En het was heel leuk. Het was heel gezellig. Er was een goochelaar, Fred Kips. Ik denk dat u uh, Kaps bedoelt. Kips. Oh ja, Kips is een worstelaar. Juist. Ja. En het was ontzettend gezellig. Er waren ook een paar kermisklanten. En mensen die er wel in mochten. Het was heel leuk, ze ja. dus kon tette kots. <lacht> mevrouw, uh, mevrouw van Glunderen bedoelt hier waarschijnlijk uh, tettebraak. Ja, dat zat wel snor. Ja. Ja. Ja, ja, het was heel leuk, het was Is... allemaal goed verzorgd, ook prima toiletten. <lacht> Ja, maar ik moet wel zeggen, we kregen maar vier consumptiebonnen en de slaatjes waren niet te eten. Ja, daar kan ik natuurlijk niet over oordelen, mevrouw. Maar ja, misschien dat de mensen in de oorlog blij waren met zo'n slaatje. Dat denk ik wel. Toen waren ze nog vers. Ja. Blijft ze zo wat in, zeg. Kan ik nog een leuk verhaal vertellen? Aan. Dat is namelijk zo, laatst hadden we een begrafenis. Ja, was... En op de terugweg rijdt oom Jan zich te barsten. Toen zeg ik ook nog tegen de chauffeur, zo kan je wel aan de gang blijven. Ja. ja. Mevrouw Verglunderen, we willen u toch ook niet helemaal met lege handen naar huis laten gaan? Nee. Dat begrijp ik denk, je. laat ik mijn tas maar meenemen. Ja. Leuk boeket staat hier. Ja, leuk, hè? Wat zijn dat hernia's? We hebben iets voor u gekocht omdat u de tienduizendste bezoekster bent. Ja. En let je op, we hebben vroeg gekocht een theaterbon voor twee personen. Kon het eraf? Ja, maar ik geloof dat jullie. Kost een mij... paar centen, maar je hebt er wel wat voor, hè? Krijg de mevrouw, angst. Mevrouw, jawel. Zwak voor de hele tijd misschien... voor joker. Mevrouw Glunderen. U mag namelijk zelf kiezen waar u naartoe wilt. U mag oh. gewoon naar, de, naar de, de, de beste artiesten, kunt u zien. Gaat u lekker een avondje uit met Anton? Ja. Enorm leuk dat u er was. Ik zou het volgende lied dus nu willen aankondigen. Oh, nee, mevrouw, dat gaat niet meer. Want en de meiden in de Congo, die nee. slaan met de ballen op de bongo. Ah. Dat kunnen we absoluut niet uh, Kan dat staan. niet? Nee, dat gaat helemaal niet. Mag een arbeidersvrouw niet zingen? Jawel, u mag wel zingen, mevrouw, maar... Ik, ik... heb nog een leuk lied in mijn gedachten. Nee. Appels en peren, pruimen zijn gezond. Adam sloeg Eva voor de blote Constantinopel is een leuke stad. Ja dat ook niet? Nou, ik moet zeggen dat het iets netter is, maar het gaat ook niet hoor, nee. nee Dan ga ik er een eind aan maken. Kom zomaar kijken in de wc. Tot ziens. Ja. Goedenavond, dank u wel. Goedenavond. Ja, heerlijk. Dat was Herman Bekien. dat, had een uh, ids-cabaret. Uh, en... Dat geeft iemand een lekkere, leuke sketch. En bij uh, uh, je ook een beetje goede luisteraar? Die hoort op de achtergrond. Uh, dat weet uh, Luus niet meer zo, Tien keer En die is ooit bij hem begonnen, uh, Luus. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat is, is zo leuk. leuk. En hij heeft zulke leuke stukjes. Het, lekkere, het Utrechtse accent wat hij er vaak erin doet. is echt uh, heerlijk om te horen. Ja. Uh, ik zie dat jij wat muziek hebt voorstaan. Ja, ik uh, heb ook een uh, denk van. Ja, een beetje lekkere muziek. Nou, andere horen. Davina Michel. Oké. Okay. Duurt te lang. Gondor.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 Het duurt te lang, Het duurt te lang, Oh my god! Ja, dat was de van keuze. De... Dat is het liedje van de Sidekick vandaag. Ja, ja, ja dat herinner ik nu, is zo'n goede zangeres. Ja, zeker. Het swingt lekker door. En, en uh, ook uit het programma De Beste Zangers. Zijn ja, we er zit een hele uit. mooie duet ook ja. voor in Ja, is geweldig. Ja, uh, we gaan even verder met uh, dat doen we even kijken. Sade. Zou dat doen? Ja. was dit. En uh, Lucy is ja. ook even het muziekarchief heb... ingedogen, zie ik. Ja, ik heb er ook nog een gevonden. Her... Herinner je, je deze nog? Kennis Joplin. Yeah. Me en Bobby McGee. Busted flat in Ben Rouge Waiting for a train On us feeling near faded as my jeans Bobby found the diesel down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 Joblin was dit, en uh, Mie en uh, Bobby McGee. Een oud nummer alweer dus goede Goede keuze van je. Eh? Ja, dankjewel. Ja, ik vind het zo'n mooi nummer. Lekker, hè? Ja, uh, het is uh, nou, eigenlijk wel lekker weer om buiten een walsje te doen. Eh? <tied> Zijn man is Stay Zo'n hek, dat was die klaar, Want dan bleef ze worden langer in de glaar Wanneer de armen en de rijken In alles na de apen kijken Dan zijn we allemaal zo blij als voor de trots Zien wij ze evenbeeld in de appenrot Dan gaan we afgenootjes delen is de feest voor grote klein? want die september moet je voor de rijtje in ons oude dagse hart te zijn. Die ja. geval is ziek, een dikke dal is die blauw, je blijft zien, ik heb geen de is overal. Krijg je van me kantoor En ook die deze A-papier Die drink ik van de leven niet In plaats van vodka Of in je je Een piketaner zie Een piketaner zie Een piketaner zie Dat gaat er altijd in Oh Oh Jape de Oceaan Shaba di oh radio Oh ocean oh radio Oh ocean oh radio Oh Dat was even gezellig. Koos Albers en een, een lekker Jordaanwalsje heette dit. En, uh, altijd even gezellig. Ja, dat was een gezellig walsje. Altijd leuk. Jij hebt, uh, Niels. Ja, ik heb iets nieuws. Uh, GroenLinks, Zandvoort en, uh, en, en Bentveld wilden dat de groenstrook in de Handstraat bij het spoor en het NS-station wordt aangepakt. Omdat het in de ogen van de partij een minder mooi visitekaartje is voor de badplaats. Of, zoals de partij het zelf zegt in een persbericht, dat het een doorn in het oog is voor behoorlijk wat Zandvoortse inwoners. Want mensen die naar het centrum fietsen of lopen... krijgen volgens GroenLinks te maken met een armetierige groenstrook... tussen het spoor bij het station en de halt haltestraat. Toeristen die vanuit Centerparks een lekker drankje willen drinken... of wat eten bij een van onze lokale ondernemers in het dorp. De groenstrook langs het spoor in de haltestraat, deze strook en de scheve hekken... zijn geen mooi visitekaartje voor onze geme gemeente... En het kan zoveel mooier, zegt Karim El-Gabali namens zijn partij. En wat is daar uh, het voorstel van? Ze stellen voor om de strook aan te pakken... door op zijn minst de hekken weer recht te zetten... het overhangend groen terug te snoeien... en deze strook weer op, het, op te knappen tot een voorbeeld voor Zandvoort. Dit omdat het voor Zandvoorters dus een belangrijke doorgang is... naar het centrum, zegt het raadrit... Vaak hoor je ook dat er niets groeit aan zee. Die gedachte heeft ons geprikkeld. Er kan meer dan je zou denken. Daarom stellen wij voor om net als we, we bij de rotondes hebben gedaan... te kiezen voor kleur. Zo heb je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de zeelavendel, verschillende soorten en kleuren helmgras. En je zou het puur functionele hek van het net... -nets kunnen we wegwerken met een andere, meer natuurlijke afwerking. Leg daarbij een aantal grote keien neer... Als zitelementen en je hebt toch een heel ander stukje zandvoort, zegt El Kabali. Juist door de rekening te, rekening te houden met beplanting, kunnen we van een nieuw en mooi stukje zandvoort voor de mens ook rekening houden met de insecten. Het ondersteunt daarmee de biodiversiteit en we creëren daarmee een gezondere leefomgeving voor onszelf, besluit de voorman van GroenLinks Zandvoort Bentveld. Nou, ik leuk. vind het een heel leuk instituut. Misschien een leuk idee om uh, de inwoners zelf wat uh, ideetjes te laten instellen. Nou, maar de, de ideetjes die ze naar voren brengen, denk ik ook Dat Is ook, ook wel. wel leuk, ja, zeker. Is, uh, zeker leuk, leuke keien ja. er langs, kan je lekker zitten. Is zeker. dat dode stukje ook weer heel gezellig? Altijd gezellig. Ik ben voor. Uh, we gaan uh, na het volgende nummer gaan we het weerbericht doen. You came along, loved me strong, that's what I thought Me and Sue, but I do Don't know That to hear being where well, love's a small word, part time thing, paper rain. I know it's been done having one. Een dan leuke, mooie, diepe stem. Neil Diamond was dit. een uh, Solitary Man. O, je alweer. Uh, zoals gezegd, uh, weerbericht. Want ja, het ziet er wel leuk uit, dacht ik. Uh, Ook voor deze, uh... Ja, ik ben benieuwd hoe het paasweekend wordt, denk ik. Ben je uh, daar niet benieuwd naar? Nou, ik heb het gevoel dat het wel een beetje koud gaat worden. Dat het een beetje? Koud wordt. Koud? Kouwer. Oh, nou, we gaan het zien. We horen. Maar ja, ga voorlezen nu. Ik ga het eventjes, uh, ik ga het eventjes uh, vertellen wat, uh, hoe het uh, eruit gaat, zien de aankomende dagen. Vandaag schijnt in ieder geval de zon flink. Maar er is ook een beetje sluierbewolking zichtbaar. Vanmiddag is de lucht strak blauw en het blijft dan ook zeker droog. De temperatuur is erg hoog voor het eind maart. En stijgt naar 21 graden, Jan. Ja, vandaag is dat lekker. Ja, het is Heerlijk. een heerlijke dag. Er staat duidelijk minder wind dan voorgaande dagen. Maar aan zee kan vanmiddag wel een verkoelende zeewind opsteken. Vanavond en vannacht is het helder... En bij weinig wind koelt het af naar een graad of zeven. Morgen schijnt wederom de zon volop. En wellicht is de lucht wat wazig door de aanwezigheid van Sahara-stof. Het wordt opnieuw 21 graden. En donderdag zijn er perioden met zon. Maar later neemt de bewolking toe. Het wordt maximaal 16 graden. En er waait een matige noordenwind. In het lange paasweekend schijnt de zon geregeld. Maar er zijn ook wolkenvelden. En met Pasen is kans op een lokale bui. De temperatuur ligt rond de 11 graden. Maar begin volgende week is het tijdelijk wat kouder. In de nacht koelt het af naar waarde rond 2 graden. Oh, dat is wel een groot verschil. Ja, zeker. Toch? Ja. ja dus, uh... Dan wordt in de koude eieren zoeken. Ja, ja, ja. Allemaal paashaas ja, die ze moeten verstoppen. Uh... Het is heel vervelend. Witte ja. donderdag wordt het maximaal 12 graden. En vanaf Goede Vrijdag is het veelal een graad of 10. De zon schijnt geregeld, maar er is ook kans op een bui. Verregende paasdagen zitten niet in de verwachting. Nou, dus een klein beetje een, klein beetje vooruitzien. een lichtpuntje in dag. Oké, dat was het weer van uh, wie? Rico Schreuder deze keer. Oké, okay. ja. dankjewel Luus. Want dus heeft ook nog een recept met, uh, ja, is, uh, een... voor willen lezen. Dus uh, bij deze. Uh, Moeten we dit maar even inkorten? helemaal nou, voor de volgende keer te goed. lekker. Uh, Oké, okay. nou kom een, even met je recept dan. Gevulde varkenshaas met uh, pasta pesto. En het is uh, een uh, recept voor vier personen. En de, wat heb je ervoor nodig? 325 gram varkenshaas culinair. 220 gram mozzarella. 100 gram groene pesto. Zes plakjes rauwe ham, gerookt. Uh, drie eetlepels olijfolie. Twee paprika mix, 300 gram tagliatella. En 400 gram gewassen spinazie. En wat heb je er? Vers heb je er ook nog voor nodig. De bereidingswijze gaat als volgt. Snijd de varkenshaas open als in boek, maar niet helemaal door. Leg het vlees tussen velletjes vershoutfolie en sla met een vleeshamer of pan plat tot een centimeter dik. Snijd de mozzarella in plakjes. Bestrijk het vlees met één eetlepel pesto. Leg de mozzarella er in de lengte dakpansgewijs op en rol het vlees op. Leg zes plakjes rauwe ham in de lengte naast elkaar en laat iets overlappen. Leg het vlees op en rol het op. Verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan. Leg het vlees op de vouwkant in de pan en bak 20 minuten rondom gaar. Snijd intussen de paprika's in reepjes. Verhit 1 eetlepel olie in een hapjespan en bak de paprika al omscheppend in 8 minuten gaar. Bereid de pasta volgens de aanwijzing op de verpakking. Voeg de spinazie in delen toe aan de paprika en laat slinken. Houd wat kookvocht van de pasta apart. Giet de pasta af en doe terug in de pan. Schep er de rest van de pesto door en voeg een scheutje kookvocht toe voor extra smeuïgheid. Schep er de paprika met spinazie door. En verdeel de pasta over vier borden. Snijd het vlees in dunne plakjes en leg het op de pasta. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Wilt u het recept terugzien, u kunt het vinden... Op smulweb.nl Nou, dankjewel. Dus heb je toch nog even lekker het culinaire punt kunnen maken van vandaag. Zo is dat. We gaan uh, het instrumentaaltje mee afsluiten. Dat is een beetje aan het eind van het programma. En uh, het duurt niet al te lang, maar hier komt hij even. kunnen draaien. We gaan weer naar het eind van deze runs doen op deze dinsdag 30 maart. Luus en ik hebben het heel gezellig gevonden om even bij u te zijn. We hopen dat we het leuk hebben kunnen genieten van onze gevarieerde muziek. Alle mededelingen, het weerbericht en het receptje. En uh, rest, rest ons alleen nog een fijne dag te wensen en, uh, ik wens je ook een fijne dag en uh, tot volgende week. Tot volgende week dinsdag. En we blijven allebei zeggen, blijf gezond.